Uur. Renate Kok met het NOS Journal. FC Utrecht wil dat het dak van het stadion Galgewaard nogmaals wordt gecontroleerd. Het stadion is door dezelfde bouwers gebouwd als het AZ-stadion, waarvan een week geleden een deel van het dak instortte. Een eerste visuele inspectie van het Utrechtse stadion deze week leverde geen bijzonderheden op. Maar de club is er niet gerust op. FC Utrecht eist extra onderzoek naar de lasnaden en lasverbindingen in het dak. De eigenaar van Galgenwaard is daarmee akkoord. Wanneer het nieuwe onderzoek wordt uitgevoerd is nog niet bekend. De man die vorige week een aanslag pleegde op een Noorse moskee heeft bekend. Eerder zei de man van 21 nog onschuldig te zijn en zweeg hij tegenover rechercheurs. Kort na de aanslag werd in het huis van de man het lichaam van zijn 17-jarige stiefzus gevonden. Het is niet duidelijk of hij nu ook heeft bekend haar te hebben gedood. De man drong vorige week met zeker twee wapens een moskee binnen in de buurt van Oslo. Eén persoon raakte licht gewond. De dader kon snel overmeesterd worden door moskeegangers. Duizenden leraren in Hongkong hebben een protestmars gelopen... naar het verblijf van de leider van de stadstaat. Ze steunen de jongeren die al wekenlang protesteren... tegen de groeiende invloed van China. Ook willen ze democratische verkiezingen... en een onderzoek naar politiegeweld. De protestmars van de leraren verliep vreedzaam. Het is het elfde weekend op rij van protesten in Hongkong. De Nederlandse hockeyers zijn het EK begonnen met een 5-1 overwinning van Ierland. Na 10 minuten was de wedstrijd zo goed als bepaald toen het 3-0 werd voor Oranje. Morgen spelen de Nederlandse mannen hun tweede wedstrijd op het EK. Dan moeten ze tegen het sterke Duitsland. De Nederlandse vrouwen spelen vanavond hun eerste wedstrijd tegen België. Het weer vanavond en vannacht vooral in het oosten en het zuidoosten regen. De temperatuur ligt rond de 19 graden.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 100% van de scheidsrechters wordt uitgescholden Doe eens lief, dankjewel Namens de scheidsrechters en sieren Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort Zandvoort en zomerhits Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu Entertainment for you Voor mij weer veel te snel gegaan Wat komt die dat vlug Terwijl ik denk wanneer grijp ik weer naar de fles Roept mijn baas me bij de les Ik weet dat ik alleen maar voor het weekend leef En door de week bedenk hoe ik een feestje geef Daarom ben ik blij Ja, zo blijf ik op de been Ik doe mijn werk graag en met veel plezier Maar prefereren het weekend met een potje bier Ja, ik ben weer blij ja, het is... Woensdag is niks voor mij Donderdag, vrijdag, de week is voorbij Het is life.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 Zij was mooi voor mij. Daar was een eiland voor mij, zees en bikinis. En allemaal naar was, jij. En dit was Dat was in mijn droom, in mijn droom vannacht. De sweeten, de sweeten zat vol met visite. Kistel kwam met kuifje, wie had dat gedaan En Kermit met de kikker, met die Dat was in mijn droom. Vol met visite, pardon, had de buurman geheel in haar macht. Ik droom... Een mesje voor het bloedje, Een onleesbaar bericht op mijn mobiel Ik kon er niets van maken, dus dat moet je Maar hoe dan ook, ook we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 Van jou, ieder moment, samen wij twee, dromen, dromen van jou, neem me mee. Als ik mijn ogen even sluit, komen de mooiste dromen uit. Zweven naar geluk, onbezorgd en vrij, tot dan de morgen komt. En ik ben wat geboord. Doe ik mijn ogen open? Lig jij nog steeds naast mij? Ik voel me mee. Als ik pare in stranden, toch zeg ik geen nee. Als we samen weer belanden in de Wilde Zee, vol van passie van verlust. Neem me met je mee, zodat mijn vuur niet wordt verplust. Dromen, dromen van jou. Ieder moment, samen wij twee dromen, dromen van jou nemen mee.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 genoeg van jou, want je laat me nu weer wachten voor een mooie vrouw! Het duurt te lang, sta hier al een tijdje, met een droge keel, dus bang kom eens bij me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 I'm just Erbij. Ook al sta ik op met een bonkende kop, morgen de nije een nijendij. Het is een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ik wil niet weten wat ik deed of waar ik ben geweest. Een feest waarvan ik morgen niks meer weet. Ze zat als een verhaal, een verkeerde oude feest. Landen met z'n allen in nee, die feest Natuurlijk nog the top Alsjeblieft niet de boel Een beetje geld Voor een beetje Want een dikke... Ja.